Waar staan we nu uh, precies? We staan nu in het Amsterdamse vloerencentrum. Tapijt en vloerenzaak op de Jan van Galenstraat. Wat voel je bij een vast contract? Uh, dat is heel prettig. Ik uh, ben getrouwd. Ik heb een gezin, met twee kinderen, schoolgaande kinderen. En uh, ja, ik weet ook wat het is om eventjes werkloos geweest te zijn. Dus het is wel waard om een uh, vast contract te hebben. En als je een vast contract hebt, dan weet je gewoon per maand ja, waar je aan toe bent en wat je wel en niet kan doen. En nou, met een vast contract is dat een stuk overzichtelijker dan dat je in de WW zit, kan ik je zeggen. Ja. Hey, en wat doet dat met je houding naar, naar je werkgever toe? Uh, mijn houding naar mijn werkgever toe is dat ik heel kulant ben. Hij is ook heel kulant naar mij toe geweest om mij gelijk uit te nodigen en uh, ja, mijn baan aan te bieden. Dus ja, dat, wij hebben ook wederzijds wel veel respect voor elkaar. Dat... Uh, dat merk ik en proef ik er ook. Dus dat is, dat is prima.